Consumenten blijven somber over de Nederlandse economie en de eigen portemonnee. De meeste Nederlanders vinden het nog steeds niet de tijd om grote aankopen te doen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek belt iedere maand duizend huishoudens met vragen over koopbereidheid. Daar rolt dan een cijfer uit dat geldt als indicator voor het consumentenvertrouwen. In augustus komt die indicator uit op min 32, net als in juli. Birma heeft bekendgemaakt dat het land een einde maakt aan de censuur van de media...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 Het weer, zonnige periode, stapelwolken en een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 29 graden. Dit was het nos Shore. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. In de Randstad staan files op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en de IJssel, 4 kilometer door een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A27, Breda richting Gorkum. Daar staat in beide richtingen voor de brug bij Gorkum 2 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 Uh, wat, ze, wat ze van zwembroeken tot handdoeken... Tot, uh, ja, ja zo tot, tot... Zo beginnen en uh, ja. ze in waterduiken hier. <laughs> Alles is uh, voorhanden zie ik. Hè? Ja. En uh, ja, je hebt ook heel veel uh, verschillende cursussen. Wat uh, heb je voor cursusaanbod? Ja, het cursusaanbod is, um, is heel breed. Dat, om het, uh, maar te bedoven, het kan van, van een proefduik tot, uh, tot aan uh, je, je instructeursopleiding.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 Maar het is zeker, we gaan we gaan het opzetten en we zijn er we zijn er eigenlijk bijna eigenlijk bijna mee klaar. Dus dat is ja. um... dus dat is weer de volgende set of een Ja absoluut. En jullie hadden ook iets voor kinderen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 Dan denken we daar van tevoren over na. En dan kunnen we uh, daar opdrachten voor, voor verzinnen... Die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 De servers en duikers hebben over het eigenlijk over het algemeen heel veel gemeen. Ze houden van zee, ze houden van ASEAN, van watersport. Alleen ja, wat ik zeg, de een zit erop, de ander zit eronder. Dus het is hartstikke leuk om in elkaars wereld een kijkje te nemen. En dat, en dat te proberen. Nou, leuke combinatie ook weer. Ja. Nou, en verder ja, zijn we natuurlijk, doordat de faciliteiten hier eh, zo zijn, zijn we ook op, op, ja, bezig met veel, veel andere samenwerkingen. Zo hebben we samenwerking met, met reisorganisaties. Er zijn ook eh, reis, reisbureaus of reisorganisaties die hele mooie reizen naar het buitenland aanbieden, waar je naar de meest prachtige duiklocaties gaat.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 dus uh, zo doen we dat en zijn we bezig met allerlei organisaties die, uh, die veel naar het buitenland gaan. En uh, te kijken of, of die geïnteresseerd zijn om inderdaad in, in, in die periode hier een, een duikdiploma te, te halen. En dat,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 De termine komt als waar, uh, zo aan zee, wel, wel lekker over je. Ja, en hoe lang ben je hier eigenlijk nu al? zit hier nu, um, ja, anderhalf jaar. Ja. Anderhalf jaar. En uh, het gaat gelukkig goed. Je ziet echt een ja. toename in aantal, het uh, aantal cursisten. Uh, ja. Ik al zei het, het aantal proefduiken neemt heel erg toe. Het aantal gevorderde opleidingen uh, ja. neemt heel erg toe.